Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog even spannend of je morgen met de trein kan. Heeft te maken met... Natuurlijk, de sneeuw. Deze woordvoerder van de NS vat de situatie van vandaag even voor je samen. Ja, het is code rood in Nederland. Je ziet het glad op de weg. Het luchtverkeer heeft daar hinder van. En er zijn ook problemen op het spoor. Het heeft met name te maken dat vannacht heel veel wissels zijn vastgevoerd in het land. En daardoor heeft ProRail vanochtend besloten dat er geen treinverkeer mogelijk is. En het houdt voor ons dus ook in dat wij geen treinen kunnen laten rijden. En dat vinden wij heel vervelend voor onze reizigers. Nog vanmiddag moet duidelijk worden of en hoeveel treinen er morgen rijden. Op sommige regionale sporen kun je trouwens ook nu nog wel gewoon met de trein. En dankzij de sneeuw staan sommige mensen deze winter toch nog met hun latten op de sneeuw, zag onze verslaggever Mark Hamer. Op de Veluwe wordt namelijk gelanglauft. Nou ja, we zouden eigenlijk windsporten gaan dit jaar, maar dat gaat helaas niet door, dus... Het uh... mag niet, iemand Je mag grens niet over. Nee, nee, dus dit is een, echt een fantastische oplossing en een gelegenheid. En naast het langlaufen beleven de meeste mensen toch het plezier aan het sleetje rijden. Ja, heerlijk. Ja, dat doet je hart weer goed. vaak ben je al naar boven en naar beneden geweest? Ik denk iets 40 keer. 40 keer? Ik ben nu al sinds kwart voor acht. En <laughs> dat, dat, dat is nu al middag, dus dat is al heel erg lang. Ga ja. even door. Nou, hup naar boven en naar beneden weer. Ja. Succes. Nee. Dank je. Heee. In Rotterdam is Sleeën en Langlaufen er straks niet meer bij. Daar zijn de straten morgen helemaal spik en span als het aan deze gasten ligt. Kijk eens jongens. Hartstikke idee! Ja ja Rotterdammers, het is zover. De Witte Wereld, Ja, het is fantastisch hè. Hier achter mij de strooispecialisten van Zuid. Hé hey Raymond, wat vind je hier nou van? Hier doe je het voor. Je. Dit is geweldig Dit. Dit is kippenvel hè? Ja, zeker kippenvel. En kijk eens, korte moutjes. Meneer Vincent. Heerlijk. En het zijn twaalf uursdiensten. Blijven jullie een beetje wakker? Maki. Wij wel. Goed, Goed zo. Het is te spelen voor grote jongens. Ja, als je toch de weg op moet, doe dan voorzichtig en let op elkaar, zeggen ze. Ja, sneeuw dus is het weer. In Zuid-Limburg kan het ijzelen. Vannacht blijft het wit bij een graad of min 6. En ook morgen bewolkt er af en toe sneeuw. Later wordt het droger. En het blijft ook de rest van de week vriezen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 met nu, Zandvoort op zondag. I'm just sitting here playing the guitar. City ha ha ha ha. For that Excuse me, if you see me screaming. But deep in my mind, I'm only dreaming. Cause if I wake, girls in your my side I feel like half of me is no longer alive so please shorty before you walk out that door, beat would you listen to my song if only I give you one last chance with the devil you can no longer To be faithful, so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, I might listen to your song. Ooh. Some dinner with some candlelight, lay hey. in the bed and make love all night. So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. And promise me that you'll do the same. Then well, I'ma love you like I never loved. You. Touch me like you never touched. Yeah, Yo, if you give me the chance, Now, girl, baby, I'm gonna show you I That I forgive you, Now I ain't gon' forget that you brought me. Baby, baby, baby, baby, but I have grown. From a thug to a man Build my castle with bricks And no longer with sand Oh, girl And just before I run to the plot, baby I might listen to your song Ooh, before you walk out that door, listen They said two wrongs don't make, right. don't make it right So if I'm wrong, I ain't trying to fight I'm trying try. to have something with some candlelight Lay up in the bed and make love all night So, puppy, I won't leave, baby, I'll just stay and Promise me that you'll do the same I love, I love you like I never loved Touch me like you never touched me I'm so used to the, used the pain better. I you. Can't see the sunshine no more I saw so used to the pain that the My sickness feels like a cure But if only you gave me the keys to your soul And let me in Talked about 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying because you Set forever, now I drive alone past your street morning so i count on some friday nights to take me dancing and then to church on sunday little help from someone FM.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 Tell mine goedemiddag. Ja, goedemiddag Ben. Dat heeft, had je ons wel gehoord? Nee, niet. Nee, ik ben met andere dingen bezig. Maar ik werd net gebeld. Oh, Je hebt het hartstikke druk natuurlijk. Hey, um, ja. Ik heb een aantal dingen waar ik eigenlijk met je over wilde praten. En ik hoop dat we het, het halen. Allereerst uh, even kort over de brief van Halen 105 aan het commissariaat. Uh, ja. dert dertien kantjes uh, waarvan uh, uh, een hoop dingen redelijk op de persoon gespeeld worden redelijk op uh, de Raad van, van Zandvoort gespeeld worden. Uh, ja. Wat vind je daarvan? Nou, mijn uh, fractiegenoot Belinda Goransson, die, die ook werd genoemd in die brief van hm 105. Die uh, vergeleek het al met uh, zo'n dreinend kind in de supermarkt... wat op de grond uh, aan het stampen en uh, aan het zil is... wat ze zin uh, niet krijgt. Ja, daar is het mee te vergelijken. Dit is een klein kind uh, die zijn zin niet heeft gekregen. De, de Zandvoortse Raad heeft unaniem gekozen om met uh, ZFM door te gaan. Uh, ja, en daar willen zij zich niet bij neerleggen in Aarden, omdat ze liever uh, Zandvoort hadden overgenomen. Ja, nou zie ik in, in die brief hè, een aantal uh, knip- en plakwerkjes. En ja. daar komt inderdaad mevrouw Gunnison uh, en mevrouw Koper van, uh, van de PvdA redelijk in beeld. Dat wordt toch erg op de persoon gespeeld? Uh, gaat mevrouw Gunnison daar nog wat aan doen, denk je? Nou kijk, het is voor haar natuurlijk vrij lastig, om dat ook te doen, want zij is de persoon die aangevallen wordt. Mm -hmm. um, en met, samen met de anderen overigens. Ik ben wel blij dat de burgemeester heeft ook gereageerd. Ja, die heeft een brief op, uh, op poten mee, gestuurd naar... Die heeft een brief gestuurd en ik heb ook meteen tegen de burgemeester gezegd dat ik een hele goede brief vind. Ik ben het daar volledig mee eens. Uh, dat dit gewoon een manier van werken is die niet kan. Ja, de inhoud uh, van de brief komt er een beetje in het kort op neer dat het inderdaad niet kan. En dat hij eigenlijk wel, wel verwacht excuses. dat uh, 105 excuses daarover gaat maken. Ja. En Dat lijkt me ook volledig terecht als ze dat doen. Ja, dat is. Het. Dat was even ja. kort over 105. Ja. Um, er werden uh, in de commissievergaderingen wat, wat, wat hintjes gegeven en wat geruchtjes uh, naar boven gehaald over dat er strandtenten opgekocht gaan worden omdat er uh, dan huisjes geplaatst zouden worden. Uh, weet je ja. daar iets van of is het ook steeds een gerucht? Nee, het is, ik heb het als gerucht gehoord, maar vanuit de commissie eigenlijk pas daarvoor had ik het niet gehoord. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh, maar ik ken het verhaal verder niet. Nee. Ja, nou, um, een, een wat groter bedrijf zou dan strandpaviljoens opkopen en daar huisjes neer kunnen zetten. Nee. Uh, maar in, zoals ik het uh, op strand bekeken heb, zijn die strandtenten al voorzien van, uh, van huisjes, dus het blijft een beetje een raar verhaal. Ja, en zeker omdat ook uh, standhuisjes bij de strandtent ook alleen maar ondergeschikt zijn aan de strandtent zelf. Dus het kan sowieso niet uh, om het op te kopen en dan alleen maar huisjes neer te zetten. De hoofdactiviteit moet altijd blijven de, de strandtent. De ja, nou ja, er staan uh, uh, vanaf Huig aan mag het naar, uh, naar Noord toe. En er staan er al een, een aantal uh, mooie huisjes. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt. Dan uh, wilde ik graag naar uh, de Raadscommissie. We uh, gaan best wel snel door de onderwerpen heen, toch? Nee, nog lang niet. <laughs> en ik moet, moet ook nog een beetje de tijd inhalen, Martijn. Ja. Uh, want straks praten we met Niels-priester en die uh, heeft nog wat over de strandtent en de, de strandpachtersvereniging. Maar uh, ja. Ja, die huisjes is een gerucht. Dan moeten we maar afwachten uh, wat ja. ermee gebeurt. Uh, de raadscommissie en uh, raadsvergaderingen. Het valt een aantal mensen op dat uh, tegenwoordig één avond niet meer genoeg is. We horen ellenlange betogen... Uh, die soms uh, toch wel een beetje... Bez bezijden het onderwerp gaan. Uh, kan dat niet... terug naar één avond bijvoorbeeld... door uh, de spreektijd in te voeren, wat in... Halemaal gebeurt, hè? Of zou de... voorzitter wat, wat meer uh, erboven... moeten gaan zitten? Nou, kijk, je merkte... laatst ging de... voorzitter, die probeerde de tijd uh, echt... heel scherp te bewaken en zelfs... Te zeggen van, nou, laten we maar geen interrupties meer doen, want... Uh, we zitten met een uh, volle agenda... En je merkt dat dat ook niet echt werkt, want dat komt natuurlijk de discussie weer niet ten goede. Nee, ik denk dat de hele veel vragen die gesteld worden tijdens de commissie, die kunnen ook best schriftelijk. Uh, dat is natuurlijk altijd zo. Het zou sowieso misschien een goede zijn om een keer spreker in te voeren, maar daar uh, kregen we tot nu toe nog nooit de meerderheid voor. En misschien komt het ook wel omdat er gewoon door corona bijvoorbeeld geen technische sessies en dat soort dingen meer georganiseerd worden op het raadhuis. En je hebt gewoon het toch minder makkelijk, denk ik, bij een wethouder binnenloopt om even te vragen hoe het zit. En onderling van zeggen dat overleg te hebben en zo. Dus het wordt. Uh, Wellicht heeft het daar ook mee te maken. Maar het is natuurlijk al langer bekend... is dan voordat ze wel, uh, in de avond altijd wel voor weten te kletsen. Nou, als ik uh, oud-bestuurders uh, spreek... en ook een, uh, een prominent oud-VVD'er... Uh, die ook wel eens hier presenteert... die zegt, wij waren gewoon om 11 uur klaar avond. Want het ging allemaal ja. van in de voorbereiding uh, werd dat besproken. Ja. Dus... Het, het, ja ik, ik kan me voorstellen dat je door uh, inderdaad die tekortkomingen... aan ja, technische sessies hè, want uh, afgelopen uh, ja, en ik denk ook dat uh, we proberen het nu elke keer op één avond uh, commissie te doen uh, mm -hmm. dat betekent, ik denk ook een goed idee en als je spreektijd invoert dan kan dat ook best maar zonder spreektijden moet je misschien ook gewoon twee drie avonden doen ja die uh, uh, zonder interpolatie geen debat natuurlijk hè. nee precies de bedoeling is wel dat je de, de mening weet te scherpen. dus dan moet je af en toe ook vragen van, wat, wat bedoelt hij nou wat zegt hij hier uh, is, is het ook zo dat je wel een beetje kan ademhalen uh, na zo'n avond... en dat je de volgende dag weer verder moet? Want het werd afgebroken bij uh, financieel uh, Formule 1-verhaal... en de dag daarna ging dat weer vrolijk verder. Ja, en toen ging het ging ook vrij snel daarna. Mm -hmm. ja. nou, over de eerste avond... Hè, um, er werd uh, het stuk actieplan handhaving 2021 besproken... Ja. Um, er is een, een, een integraal veiligheid-handhavenbeleid 2019-2022. Uh, in coalitieakkoord wordt een aantal dingen besproken van we gaan handhaven. En waarom moet er dan nog een actieplan bij komen? Nou, dat actieplan is denk ik de, de, de concretisering en de, de vertaalslag ook van een aantal onderzoeken. Die worden gedaan van hoe veilig voelen de standwoord zich naar wat is nou per buurt de... Wat zijn, wat zijn nou de knelpunten waarop we ons gaan richten? Want als je gewoon zegt, God, we hebben een blik handhavers en ga overal maar over handhaven. Een blikje. Ons heeft dezelfde prioriteit. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Uh, je moet op een gegeven moment toch gaan kiezen van nou, wat is nou uh, in welke wijze het belangrijkst? Wat is nou voor zandvoort het belangrijkst? Wat, wat zijn nou de aandachtspunten de komende paar jaar? En uh, daar is het actieplan uh, handhaving uh, voor. En wat viel je eigenlijk op in die discussie? Ja, goede vraag. Um... Nou, ik, ik heb uh, uiteraard ook zitten luisteren en, en een aantal dingen uh, gehoord. En een, een van de dingen die, die wel, toch wel opviel was de bezetting. Uh, ja. Je hebt zelf ook vragen gesteld over, uh, over hennep- en coffeeshopbeleid. Ja. Um, bijvoorbeeld hennep- en coffeeshopbeleid. Daar is vorig jaar niks aan gedaan. Nee, precies. Nou, dat is ook een van de dingen waar ik ook naar heb naar gevraagd. En ben je, je daarna naar de tv de raad, beantwoord? Dat heb, het is niet gelukt, want vanwege corona lag de prioriteit elders. Uh, vorig jaar was het niet gelukt, want toen de prioriteit bij de Formule 1 lag. Dus uh, dat, dat coffee is iets wat gewoon iets meer prioriteit moet krijgen, denk ik. Uh, daar zou de burgemeester nog op terugkomen. Uh, dus dat, dat is inderdaad een van die, van die onderwerpen die wat mij betreft een iets lager prioriteit uh, had gekregen. Ja, er staan een heleboel kruisjes bij dingen die wel en niet, uh, niet gebeurd zijn. Uh, en een koffieshopbeleid en dat soort dingen. Er is ook een, een, een, stukje, een klein stukje beschreven over uh, de, de, de bezetting van handhaving. Handhaving personeel voor 2021 komen er twee parkeer- en twee integrale handhavers ja. bij. Uh, er is door diverse partijen gevraagd hoe dat nou met die bezetting zat. En uh, in de tweede vraag komt straks een detachment. Heeft u daar, heb je daar uh, antwoord op gekregen? Want ik vond het niet echt duidelijk uh, in, in de beantwoording van de burgemeester. Volgens mij is dat ook een van de dingen waar hij nog schriftelijk uh, op toe kwam, uh, terug zou komen. Um, maar voor mij de bezetting is wel, wat wel duidelijk is, dat hij de afgelopen jaren uh, omhoog is gegaan. Dat we nu gewoon uh, meer handhavers hebben dan dat we, uh, zeg maar, voor deze raadsperiode hadden. Dus dat is vooral gewoon een heel positief punt. Want je kunt nog zo'n mooie regels uh, afspreken met z'n allen. als je gewoon te weinig handhavers hebt om ze te handhaven, dan gaat dat niet goed. Dus ik ben juist heel blij dat er uh, toch inmiddels iets van 6, 7 FD uh, meer zit dan uh, vier jaar geleden. Ja, ik heb je dat ook horen zeggen, dat je die staffelnaam naar boven uh, in een positieve uh, ding uh, ziet keren. Hè? Van goh, we gaan toch de, de goede kant op. En natuurlijk moet je altijd ook kijken naar hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk doen. Ik dacht eerst ook van nou, als je mensen eerst vanuit A naar Zandvoort moet en naar het eind van de dag weer terug. Dat scheelt toch weer een uur per dag. Uh, maar schijnbaar heeft dat ook wel andere efficiëntie-nadelen met uh, uniforme materieel en dat soort dingen. Nou ja, dat is het, uh, het, het tweede punt wat mij opviel bij uh, het, het detachement Zandvoerse de Handhavers. Uh, daar werd ook door diverse partijen over gevraagd. Uh, de, de reistijd is uh, ongeveer anderhalf uur. Hè. Je moet heen en je moet terug. Er is één auto waar twee mensen in mogen zitten, dus die andere twee moeten met openbaar vervoer. Wij betalen voor acht. En krijgen 6,5 uur. Dat is, dat is dan ja, niet dat zoveel. Is dat uit te zoeken, ja. En ja. vooral maar uit te zoeken hoe efficiënter dat uh, zou kunnen. Want het voelt natuurlijk een beetje raar dat ze... Uh, kijk, het is goed dat de handhavers in het openbaar vervoer zitten. Dat heeft allerlei voordelen. Dat heeft je voordelen, ja. ja, niet. ja. Want daar is genoeg reden om daar te handhaven, denk ik. Maar dat is natuurlijk niet wat je... Uh, ja, dat is niet, lijkt mij niet de beste besteding van de tijd van de handhavers, nee. Nee, maar uh, het zou toch veel simpeler zijn om een, een vast detachement in Zandvoort neer te zetten. Er is ruimte zat, dat is ook al geopperd door volgens mij OPZ. Uh, een afdeling uh, zou toch wel mogelijk zijn. We, we hebben zelfs een senior erbij gekregen, staat in het uh, actieplan. Precies. Uh, dus, dus die vraag die zou ik zeker zelf doen. Daar heb ik geluisterd naar de heer Vogel uit Haarlem, die de handhaving uh, doet. En daar hoor ik eigenlijk gewoon zeggen van joh, uh, uh, wij maken dat wel uit als beleidsambtenaar. Ja, en hij vertelde ook dat het uh, minder efficiënt was... om dan op twee locaties uh, uniformen en uh, wapens en dat soort dingen te Nou, um, ja, ja, dat, ja, dat vind, dat vind ik een beetje een vreemde rang, uniformen in de hele wereld. Er zijn in Zandvoort genoeg ruimtes leeg op de ja. gemeentehuis, waar je gewoon kunt omkleden volgens mij. Dus ik denk dat daar nog wel een efficiëntiewinst uh, te halen is. Ja. Is daar ook voor jullie... Uh, uh, gaan jullie daarop door? Want het is niet de enige partij die die opmerking maakt. Nee, dat lijkt me nou een van de onderwerpen... voor de raadsvergadering volgende week. Ja, euh, verwacht je daar ook nog een, een beetje, beetje vuur? Het is heel goed dat je meer handhavers neerzet, maar je moet ze wel efficiënt in kunnen zetten. Ja, nou, die meneer die was daar, uh, vond ik toch wel erg uh, stellig, mag ik ook niet zeggen, maar makkelijk in zijn beantwoording. Ja. Wat is je ja. nog meer uh, opgevallen tijdens die uh, raadvergadering? Want we gaan dan over naar de financiële uh, paragraaf van uh, uh, Formule 1. Ja. Je... De financiële paragraaf van de Formule 1 zelf heb ik niet behandeld. Die heeft uh, mijn fractiegenoot Belinda Geuil als een Daar kan ik alleen een beetje op zijn uh, op. op. Mm -hmm. um, ja, er ja, zit het heel veel geld is, in. Dat heel erg veel onduidelijk is nog. Uh, zelfs, wat is nou het totale budget? Want ik hoorde de wethouder bijvoorbeeld weer noemen die 4,1 miljoen euro... die we ooit een paar jaar geleden ter beschikking hebben gesteld. Formule ja. ja. Maar die is, nadien al een keer, naar beneden bijgesteld. Omdat het bleek dat een aantal zaken goedkoper konden wat we toen uh, dachten. En dat getal en, nou, werd nou, niet ik genoemd. Nou hoor toch weer die 4,1 miljoen. Ja. Um, dus ik ben wel, ja, de wethouder zou het nog op een rijtje zetten, maar het ja, lijkt me wel heel belangrijk dat we het over de goede bedragen hebben. En het viel mij wel op dat dat antwoord niet gewoon tijdens de commissievergadering uh, gegeven kon worden. Nee, de wethouder die, uh, die begon, die wil je dan lijstjes van mij hebben en dat, en dat soort ja. uitspraken dan ja. ja. En wat natuurlijk opvalt en dat heeft meer met dat onderzoek uh, te maken. De VVD heeft rondom die formule 1 en dat budget al heel vaak gezegd... dat wat ons betreft zo heel veel ambtelijke uren op dat project uh, worden geschreven. Dus het lijkt een heel ambtelijk circus uh, aan het werk uh, te zijn. En wij hadden het idee dat dat allemaal wel wat minder zou kunnen. Toen heeft de wethouder ooit een onderzoek toegezegd uh, om dat ook te vergelijken... dus eerst, uh, gewoon een externe expert mee laten kijken van... Nou, wat, voor, uh, wat voor projectorganisatie moet je als gemeente nou hebben voor zo'n evenement... en wat hebben jullie gedaan en wat zou efficiënter en beter kunnen. Mm -hmm. en de resultaten van het onderzoek waren eigenlijk dat dat onderzoek niet geschikt was om uitspraak te doen over de financiën. Dus uh, dat kon maar niet onderzocht worden. En dus dat viel de VVD heel erg tegen dat dat onderzoek gewoon niet gedaan is. Maar dat we daar nog steeds niet echt de juiste discussie kunnen voeren over de hoeveelheid ambtelijke uren die we zijn op dit project. Zou je die nog krijgen, denk je, voor uh, uh, dat het circus losgaat? Want als je een onderzoek ja. niet kan doen, dan uh, ja... Nou ja, ik zou niet weten waarom je dat onderzoek niet kan doen. Kijk, de wethouder heeft uiteindelijk voor deze onderzoeksopzet gekozen. Mm -hmm. En die heeft een hele hoop nuttige dingen geleerd. Maar niet, waar, niet wat de toezegging was. Oh, dus... dus de wethouder heeft zijn toezegging nog niet nagekomen. Dus dat zou hij alsnog moeten doen. En gelukkig heeft hij ook wel aangegeven dat hij dat wel alsnog gaat doen hoor. Okay. Gaat, gaat laten onderzoeken. Hey, de, de verdere uh, gang van zaken rond die Formule 1. Hè, de financiën. En, uh, uh, er wordt iedere keer een update gedaan. Nu komt er een projectmanager. Uh, zie je daar voortgang in? Nou, wat ik begreep is dat we vooral op een laag pitje gaan, uh, gaan opstarten nu. Oh ja, het is zo september. We gaan nou niet zeker weten of het in september wel door kan gaan. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen die moeten gebeuren. Dus een van de vragen die ook vanuit de commissie kwamen was... om aan de wethouder om aan te geven... Nou, wat, gaan we, wat is nou echt dat noodzakelijke wat we nu gaan doen? Want we willen natuurlijk niet het risico lopen... dat we weer uh, tonnen uit gaan geven die volgend jaar nutteloos blijken te zijn... omdat het evenement niet doorgaat. Nee, die maar ja, net als Roy Dongen net zegt van de prijs is natuurlijk vergelijkbaar niet echt vergelijkbaar. Maar je zal toch een aantal dingen moeten doen en die kosten ook geld. Precies. Ja, nee, precies. Maar je zult eens dus moeten kijken wat is dat minimum wat je moet doen om te zorgen dat je niet uh, ik zal dat we in juli horen van het kan toch doorgaan. En dan ben je te laat om het op te starten. Dus je moet wel die, die noodzakelijke dingen moet je gewoon gedaan hebben. Oké, okay, nou dan maar, zijn we. Niet, niet alweer, teveel, ja. Nee, niet veel. We zijn wel alweer een stuk verder. Uh, wij wachten af wat er in de raadsvergadering over deze onderwerpen uh, gesproken gaat worden. Uh, dank dat je toch nog even bij ons in de uitzending was. Ja. En uh, we spreken elkaar gauw weer. Yes, oké. Okay. Even nog. Dankjewel. Het ritme van Zandvoort op 106,9. FM. inside, you'll find a deeper love, the kind that only comes from high above, if you ever meet your inner child. the sky Discovered someone else, and they say that I will tell that I won't change.